1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Anderhalve meter afstand houden wordt steeds lastiger, blijkt uit gedragsonderzoek door het RIVM en de GGD. Ook zijn mensen minder bang voor het coronavirus. Het is de derde keer dat de gezondheidsinstanties dit onderzoek doen. Veel mensen met verkoudheidsklachten zeggen dat ze niet binnen blijven of van plan zijn om zich te laten testen. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, blijft stabiel. En als mensen positief zijn getest op covid-19... is er een grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan. Staatssecretaris Velbrief van Financiën overweegt... om de btw op de dagelijkse boodschappen te verlagen. Hij ziet nog veel haken en ogen aan de maatregel, maar willen wel naar kijken. Duitsland verlaagt het btw-tarief op boodschappen tijdelijk... om ondernemers in de coronatijd een steuntje in de rug te geven. Door de verlaging in Duitsland vrezen ondernemers aan de grens... dat steeds meer Nederlanders over de grens gaan winkelen. In een proces over drugshandel door Hells Angels... heeft het Openbaar Ministerie de inzet van criminele burgerinfiltranten verdedigd. Volgens het OM was er in deze zaak geen andere mogelijkheid. Telefoontaps, observaties en afluisteroperaties hadden niets opgeleverd... omdat de verdachten zich volgens het OM professioneel afschermden. In maart werd bekend dat het OM een crimineel had gebruikt... om bij de motorclub binnen te dringen. Het leidde tot de onderschepping van een drugstransport naar Finland... en een groot aantal arrestaties.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 Het weer, van tijd tot tijd zon, het wordt vandaag 25 tot 29 graden. In de namiddag en avond, vooral in het zuiden, kansenbal regen of onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 se marea dolores, cuando se kemaal d'amore, wanneer ze inmale a su vela, su vela, wanneer ze inmale a su a, a, a, a su vela, su vela, ik kan het niet altijd helpen. Ik kan het niet helpen. Ik kan het niet helpen. Ik kan het niet helpen. Ik kan het niet helpen. Ik kan het niet dolores, cuando kan het niet helpen. Ik kan het niet helpen. Ik kan het niet helpen. baila, kan baila, baila, baila, baila, kan het niet helpen. kan ik wil hier ook een paar dingen doen. Ik wil hier ook een paar dingen doen. Ik wil hier ook Siempre cantare Quando sei marea dolore quando sei che mal d'amore quando sei inmala su vela, quando sei inmala dolore quando sei inmala dolore. Cuando se hinche cuando se hinmala su vela cuando se hinmala moren baila baila baila baila baila baila baila. esto siempre cantare, pero no siempre pero no siempre, Esta rumba que yo siempre pero no siempre cantare. pero no siempre Che met een hoofd de van Zon.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 Met receptie van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 You down. Take your, your parachute, parachute and go. Take the baby, come back tomorrow. Take your, your parachute. parachute, I am. Take the a stab you ever get in the sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. Just put your FM. Die, Die FM Zandvoort. FM Zandvoort. 106.9. FM. Oh inside you you always try gotta... Je draait wel goed, die bakker. Oh, oh, oh. Mijn corazon, is die gezond? Wat je don doen, doen, doen. Neem je mee naar de zon. Stemlijn op je kont. Schat, ik draai je Pot, pot, pot, tra, tra, otra vez. Die culo fue Ik ben obsessed Que lo que, que lo que, aquí me interes. Amplízame la niña. Quiero beber con el culo culo. Tjulo, tjulo, tjulo, tjulo, tjulo Kwa je weer met een vanka Mami, vanka, mami, vanka Mami, mami. Ben je papi tjulo, tjulo, tjulo, tjulo Tu wedes mijn nummer uno Je weet ik ben in love met je koolo Ik weet dat je voor mijn wijn geen ego <groen> Morena Zet die baka aan mijn face Zachtje ga niet doen <morten> Je denkt dat ik je plek, maar je verreest Oh, mami, tjula, eh man, schatje, we gaan sneller dan een afgaan Je bent mijn kwaas, anders laat me uitgaan Mami, tjula, Kan je behoeven je jouw kulo, kulo, kulo, kulo, kulo, kulo Ben je papi, tjulo, tjulo